we bevinden ons in een gezegende maand. De maand Ramadan. Of ook wel de maand van de Koran wordt genoemd. Een maand van verheven openbaringen. Een maand die gekenmerkt wordt door het verdubbelen van beloning. Door genade. Door verlossing en redding uit het vuur. And in صحيح, en صحيح, Muslim, in Sahih, al-Bukhari en Sahih Muslim, treffen wij een overlevering waarin de Prophet sallallahu alayhi wa sallam zegt, Dus de Prophet wa zegt, Ida Ramadan, als de maand Ramadan aanbreekt abuabul jannah, dan worden de porten van het paradijs wijd opengemaakt. Wa gulliqat abuabul en worden de porten van de hel dichtgemaakt. Wa is shayateen, en de shayateen worden dan vastgeketend. En shayateen is meervoud van het woord shaytan. Dus shayateen worden vastgeketend in deze maand. En de reden waarom de poorten van het paradijs opengaan in deze maand, is vanwege het toenemende aantal goede daden. En ook vanwege de kans op vergeving die ons wordt geboden door Allah subhanahu wa ta'ala. En de reden waarom de poorten van de hel dichtgaan, is vanwege het afnemende aantal slechte daden. ...afnemende aantal zonden. En verder zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam... shayateen. De duivels of de shayateen worden vastgeketend... ...tijdens deze maand. Ze worden zodanig vastgeketend... ...dat ze de rechtgeleide moslims niet meer dwarsbomen... ...in het verrichten van goede daden. Ze kunnen hen niet meer afleiden van het verrichten van goede daden. En dat is natuurlijk een steuntje in de rug van de gelovigen. Dat Allah subhanahu wa ta'ala hun allergrootste vijand, shaitaan, uitschakelt. Of deels uitschakelt. Waardoor zij meer geneigd zijn tot het verrichten van het goede. En daarom wil ik ook zeggen tegen degene, die altijd met de gedachte heeft lopen spelen om terug te keren naar Allah subhanahu wa ta'ala om berouw te tonen. Dit is jouw kans. In deze maand worden die shayateen deels uitgeschakeld. De mensen zijn meer geneigd door het verrichten van het Goede. De invluisteringen van de shaytaan nemen af in deze maand. Dus als je een begin wil maken, dan is het in deze maand. Ook de sfeer is hiervoor gereed gemaakt. Er is geen betere sfeer dan deze te bedenken. En daarom, subhanallah, zie je ook dat de mensen in deze maand geneigd zijn tot het verrichten van meer goede daden. Mensen die in andere maanden niet eens de verplichte gebeden verrichten. Mensen waar de shaitaan een grip over heeft en ze niet los kan laten... In deze maand wordt hij deels uitgeschakeld. Waardoor zij in staat zijn om die verplichtingen. Of die verplichte gebeden te verrichten. En niet alleen dat, ze zijn zelfs bereid tot meer. En zie de moskee tijdens Salat al taraweeh overvol. Er is geen grote bewijs nodig. om te bewijzen dat die shayateen daadwerkelijk vastgeketend worden in deze maand. En vanwege de achtenswaardigheid van deze maand heeft Allah subhanahu wa ta'ala het vasten aan zichzelf toegeschreven. Hij zegt in een authentieke overlevering: "Kullu 'amal ibn En luistert goed. Hij zegt, alle daden die de zoon van Adam verricht, zijn aan hem, behoren tot hem. Behalve het vaste, dat is aan mij. En ik geef er beloning voor, zegt Allah subhanahu wa ta'ala. En verder zegt hij, dat de mondgeur van een vastende geliefder is bij Allah subhanahu wa ta'ala dan de geur van muskus. En ik zal zo meteen uitleggen waarom. Maar het belangrijkste is dat de beloning voor het vasten aan Allah toebehoort. In eerste instantie wil ik duidelijk maken dat alle beloningen aan Allah subhanahu wa toebehoren. Maar waarom spreekt hij specifiek over de beloning van het vaste in deze overlevering? Omdat het een geheim is tussen de dienaar en zijn heer. Niemand kan te weten komen of iemand daadwerkelijk vastende is of niet. Hij kan het wel beweren. Maar als hij zich eenmaal terugtrekt. en de deur van zijn huis achter hem dicht doet. dan kan hij doen en laten wat hij wilt. Dus het is alleen Allah subhanahu wa ta'ala. die daarvan op de hoogte is. En daarom zegt Allah dat het vaste aan hem is. en hij geeft er beloning voor. Verder zegt hij dat de mondgeur van een vastende. Geliefder is bij Allah subhanahu wa ta'ala dan muskus. De mondgeur die ontstaat als gevolg van een lege maag. En door de mensen als stinkend en onaangenaam ruikend wordt ervaren. Niemand vindt het lekker. Toch wordt deze mondgeur, of toch is deze mondgeur geliefder bij Allah subhanahu wa ta'ala dan de geur van muskus. Waarom? Omdat het veroorzaakt is door het vaste. En omdat het vaste een aanbidding is voor Allah subhanahu wa ta'ala. De mens laat al datgene wat hem lief is. Eten, drinken, geslachtsgemeenschap. Voor enkel en alleen het welbehagen van Allah subhanahu wa ta'ala. Omdat het veroorzaakt is door een aanbidding voor Allah... Is het dan ook geliefder bij Allah subhanahu wa ta'ala. Dan de geur van muskus. En dit is een beetje vergelijkbaar. Met het bloed van een martelaar op de dag des oordeels. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, Leert ons in de overlevering. Dat de martelaar op de dag des oordeels. Bloedend verschijnt. Zijn bloed heeft de kleur van bloed. Maar het ruikt naar muskus. En ook vinden wij een andere overlevering waarin Allah subhanahu wa ta'ala het woord richt tot de engelen. En lovenswaardig spreekt over degene die de bedevaart zijn komen verrichten. Hij zegt dan, Hij zegt namelijk tegen de engelen, over degene die de bedevaart zijn komen verrichten. Kijkt naar mijn dienaren. Die en Robra naar mij toe zijn gekomen. Robra bedekt met stof. Shu'tha onverzorgd. En jullie weten allemaal. Dat het niet van de islam is. Om onverzorgd door het leven te gaan. Juist de islam stimuleert ons. Om ons goed te kleden. Om een geurtje op te zetten, om ons te reinigen, om ons te wassen. Dus het is niet van de islam om onverzorgd door het leven te gaan, maar omdat deze mensen hun onverzorgdheid en hun viezigheid, de gevolgen zijn van hun reis die zij hebben moeten afleggen om bij het huis van Allah subhanahu wa taala te komen, werden zij daarvoor geprezen. Hetzelfde geldt voor een vastende. Het is niet aangenaam, het is niet aanbevolen voor een moslim om uit zijn mond te stinken. Maar omdat het hier gaat om een aanbidding, namelijk het vaste, is deze mondgeur geliefder bij Allah subhanahu wa ta'ala dan de geur van muskus. Daarom. En ik zal zeggen, grijp je kans in deze maand. Dit is een maand van vergeving. Ik kan bijna zeggen, als het jou niet in deze maand lukt, dan zal het niet lukken. Dus zorg ervoor dat je er alles aan doet. En degene die het vaste naar behoren verricht, die kan rekenen op een grootste beloning. Namelijk dat al zijn zonden hem vergeven worden. Al zijn voorgaande zonden. Want de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt in een overlevering. Mensama sama imana imanan wahtisaba. Gofira lehu ma taqaddama min Subhanallah. Kijk hoe makkelijk het ons wordt gemaakt. Er zijn zoveel daden, waaronder het vaste. Door alleen het verrichten ervan, worden al je voorgaande zonden weggeveegd. Ik kan bijna zeggen, en het is ook in een overlevering gezegd, dat degene die het paradijs niet binnentreedt, zelf weigert om het paradijs binnen te treden. Het kan niet anders. Zoveel kansen worden ons geboden. Hij zegt. Degene die de maand Ramadan vast. Niet om ermee te pronken. Niet om iemand ermee vrede te stellen. Niet om aanzien te verkrijgen. En niet om geld te winnen. Maar uit geloof, zegt de profeet sallallahu alayhi wasallam) sallam. Imanen, uit geloof. Wachtisaben. Rekenend op de beloning van Allah. Je wilt niemand anders beloning, behalve de beloning van Allah subhanahu wa ta'ala. Wachtisaben. Als je daarin slaagt, wat is het gevolg? ma taqaddama min Al je voorgaande zonden worden jou vergeven, zijn weg. En om te laten zien hoe barmhartig Allah subhanahu wa ta'ala niet is. Je kan zeggen, je kan roepen dat het mij niet gaat lukken, het is mij veel te moeilijk om het perfect aan de regels van het vaste te houden gedurende de algehele maand. Gelet op de barmhartigheid van Allah subhanahu wa ta'ala. Als jij dit niet kan, dan biedt hij jou een tweede optie. Hij zegt wie het nachtgebed bijwoont in de maand Ramadan. Uit geloof en rekenend op de beloning van Allah subhanahu wa ta'ala. Al zijn zonden worden Hem vergeven. Je kan weer zeggen: ook dit lukt mij niet. Dan wordt jou zelfs een derde optie gegeven. Hoeveel opties heeft een mens nodig om terug te keren tot Allah subhanahu wa ta'ala? Hij zegt... Kun je de hele maand Salat al tarawih niet bijwonen? Zorg er dan voor dat je Salat al tarawih bijwoont tijdens Laylat al-Qadr. En al je zonden zijn je vergeven. En dan hoef je slechts te beperken tot die laatste tien nachten van de maand Ramadan. En al je zonden zijn je vergeven. Ik denk, zoals ik zei, degene die je er niet in slaagt om tot diegene te behoren, die vergeven worden in deze maand, is iemand die dat zelf weigert en er niet voor kiest. Dus laten we goed gebruik maken van deze maand. En als je achterloos bent geweest, deze dagen die reeds voorbij zijn gegaan van de maand Ramadan, Zorg ervoor dat je nu die intentie weer ververst. En dat je weer je krachten verzamelt. Want je hebt nog een aantal dagen te gaan. En laat deze maand Ramadan niet onopgemerkt aan jou voorbij gaan. Want je weet niet of je nog een andere Ramadan zou meemaken. Blijf rustig zitten. Er is een broeder hier. Een dierbare broeder van ons. ...die eigenlijk al een tijdje meegaat... ...en die is eigenlijk zeg maar, van origine een Nederlander... ...en die gaat jullie zo meteen zijn levensverhaal vertellen... Hè, ...waarom hij moslim is geworden en hoe is dat gekomen... ...dus ik zeg zeker, het is de moeite waard om te blijven zitten... ...en luisteren naar deze broeder, want je kunt heel veel van hem opsteken... ...en die is ook om Bismillahirrahmanirrahim... Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh... beste broeders en zusters... Um, er is mij gevraagd om uh, mijn bekeringsverhaal te vertellen aan jullie. Ik denk dat het een goede maand is om hier uh, een lering uit te trekken. Ook omdat er veel moslims zijn die zich uh, niet echt bezighouden met het islam. En om hun duidelijk te maken dat de islam de enigste manier is om geluk te verkrijgen. Niet alleen in dit leven, maar ook in het volgende leven. Ik zal mijn verhaal beginnen en dat is rond de jaren tachtig. Ik zat op een lagere school en er kwamen de eerste Marokkaanse jongens bij mij in de klas. Dat was een, uh, een leuke ervaring voor mij en ik wilde het graag met jullie delen. Uh, een vriendje van mij, hij sprak nog geen Nederlands. Hij moest van de leraar alle opdrachten in het Arabisch maken. En ik vond het wel interessant, al die vreemde letters. Ik dacht, wat is dat allemaal voor taal? Ik kon niet met hem communiceren, maar... Toch hebben we een leuke tijd gehad in het begin, zeker nadat hij een maand of acht alles in het Arabisch geschreven had en de leraar een zuster ging halen uit de hogere klasse om te gaan bekijken wat deze broeder geschreven had. Toen kwam de leraar tot de ontdekking dat er gewoon losse letters waren. Ik vond het zo prachtig, die jongen zit acht maanden op school en hij heeft gewoon niks gedaan. Misschien kon hij gewoon niet schrijven, Allahu alam. Naarmate ik opgroeide ging ik steeds meer met Marokkaanse jongens om. Ik leerde ze goed kennen, hoe hun dachten. Ik merkte grote verschillen met Nederlandse jongens. Um, ook zag ik tussen de Nederlandse jongens zeg maar, uh, regelmatig mensen die zeg maar, op hun afgaven omdat ze een andere kleur hadden. Of omdat ze soms henna op hun handen hadden. Of omdat ze ander eten hadden. En noem maar op. Maar ik vond het juist interessant en ik begon me steeds meer uh, met deze jongens om te gaan... En op een gegeven moment uh, ik ging ik uh, naar de christelijke kerk. Ik ben christen, van origine, opge opgevoed. Ik discussieerde in die tijd helemaal niet met de Marokkaanse jongens over hun geloof, want hun waren er zelf ook niet mee bezig waarschijnlijk. En naarmate ik ouder was, was ik een jaar of 13, 14, ging naar de voortgezet onderwijs. Toen kwamen mij een aantal vragen op. Toen ik nog jonger was, vroeg ik al aan mijn vader van... Papa, hoe kan dat? Jezus werpt zich tot aarde, tot zijn Heer, en hij is zelf God. Hoe kan hij tot zichzelf bidden? Niemand had daar een antwoord op. Ook ging ik naar de dominee toe om te vragen van, hoe kan dat? Ik zie veel dingen in de Bijbel staan die zeggen dat er één God is, terwijl wij eigenlijk drie hebben. En er is toch weer één. Nou, jullie begrijpen zelf al. Ik begreep er niks van. Toen ik op een gegeven moment de jaren 15 werd, toen dacht ik bij mezelf. Ik ga beter met mijn vriendjes buiten spelen, als dat ik naar de kerk ga, of naar bijbelles. Ze hebben daar, ik heb veel vragen en geen antwoorden, dus ik heb daar niks te zoeken. Toen ik de kerk vaarwel heb gezegd, is mijn leven gewoon verder gegaan, zoals de meeste jongeren, ook moslimjongeren, die niks met hun religie doen, en opgroeien, en eigenlijk hun tijd verspillen aan nutteloze zaken, als uitgaan en andere vreemde dingen. Iedereen weet misschien wel wat ik bedoel. Ik had altijd nog een Marokkaanse vriend waar ik altijd mee omging. En die heeft me altijd uitgenodigd om eens een keer naar Marokko te gaan op vakantie. Ik heb altijd gezegd, ja dat komt wel in de toekomst. Nou, toen ik een jaar of 22 was kwam het, er, eh, kwam het er uiteindelijk van. Ik ben met hem meegegaan. We zijn met de auto gegaan met z'n vieren. Het was voor mij een hele aparte ervaring toen ik in Marokko aankwam. Hij was zo enthousiast dat hij mij na vijf minuten al vroeg van, wat vind je van mijn land? Ik zeg, ik ben er net vijf minuten. Ik heb iets meer tijd nodig. Toen ik eenmaal thuis was gekomen bij deze familie, werd ik hartelijk ontvangen. Ik leerde de gastvrijheid van Marokko kennen. en merkte grote verschillen met de Nederlandse maatschappij. Hier is iedereen heel erg op zichzelf. Ik denk dat jullie best trots kunnen zijn op jullie cultuur, omdat... Heel, heel veel dingen in de islam natuurlijk daarin worden geleerd aan jullie. Zoals gastvrijheid, vriendelijkheid, omgang met de buren. En dat heb ik uh, toch uh, een hele goede ervaring met mij achtergelaten. En dat was waarschijnlijk ook een van de redenen waarom ik zeg maar na ging denken over dingen in het leven. Ik heb veel dingen gedaan in mijn leven en ik kwam tot de ontdekking dat alles wat ik deed, het gaf mij niets. Ik kocht dure kleren, ik ging uit... En noem maar op van dat soort zaken. Maar als ik een nieuwe broek had gekocht... na twee weken dacht ik van ja... ik kan wel weer nieuwe kopen eigenlijk... want het is gewoon geworden. En zo is het met alles in dit wereldse leven. Alle materiële zaken... die gaan verloren. Dus ik dacht van er moet iets meer zijn. Toen begon ik na te denken over wie ben ik... en wat is mijn doel in het leven. Maar aangezien ik geen antwoorden kon krijgen ben ik daar na een paar maanden wel mee gestopt. Ik werkte bij een telecommunicatiebedrijf... en er werkten ook een aantal Marokkaanse collega's. En hoe het komt, weet ik niet. Maar ik zocht ze altijd op, waar ik ook kwam. En hij heeft mij een keer een boekje gegeven over de islam. Het ging over Koran en wetenschappen. Ik heb het toen niet echt doorgelezen, even snel. Want het trok niet echt mijn aandacht of zo. Ik was meer met de vakantie naar Marokko bezig. Dat had meer mijn prioriteiten... Ik heb het boekje zelf mee naar huis genomen. Ik ben daarna nog twee keer naar Marokko geweest. Maar op een gegeven moment begonnen mijn interesses te veranderen zonder dat ik het zelf door had. Er zullen hier mensen zijn die uit Tanja komen en die weten wat ik bedoel als je naar een gaat of boulevard. Om rondjes te maken. En om een beetje nutteloos te kijken naar alles en nog wat wat er voorbij komt. Maar op een gegeven moment had ik zoiets van ik blijf beter thuis. Ik zat op de, op de stoep aan de voordeur... Met een glas thee. En ik had het daar veel beter naar mijn zin. Ik merkte de warmte. De vriendelijkheid. Dat deed mij veel meer als op de boulevard rondjes rijden. En elke keer als ik naar Marokko ging... bleef ik steeds vaker thuis. Totdat ik helemaal thuis bleef bij de familie. En mijn vorige vrienden... die gingen het, de hoortop op, zeg maar. Toen ik de vierde keer naar Marokko was geweest... kwam ik weer thuis in Nederland... En toen ben ik verhuisd naar een andere stad, teruggegaan naar mijn moeder. En toen kwam er voor mij een periode dat ik zeg maar geen bekende om mij heen had, omdat ik in een nieuwe stad kwam. En de enige die ik kon was mijn moeder. Ik werkte en voor de rest, ik, ik had geen interesses meer om naar de stad te gaan of, of uit te gaan of dat soort zaken allemaal. Dat was in een periode van twee tot drie jaar langzaam afgebouwd. Tot ik altijd thuis bleef, ik ging gewoon naar mijn werk en discussieerde met mijn moeder over allerlei zaken. Ook kon ik niet zo goed slapen s'avonds. En ik slaap altijd met de gordijnen open omdat ik graag de maan bekijk. Ik vind hem prachtig. Ik begon na te denken over deze maan. Ik dacht van, hoe kan die maan daar zijn? Toen besefte ik weer dat ik toch in God geloofde. Maar niet op de manier zoals mij altijd geleerd is. Ik begon na te denken... En ik vond dat boekje weer over de Koran en wetenschappen en over de boodschap van de profeet Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. En er één ding kwam mij heel sterk naar voren, is dat de boodschap was, er is één God, aanbid hem en niemand anders. Dat sprak me erg aan. Elke avond die voorbij ging, begon ik na te denken, maar shaitan deed ook zijn werk. Ik ben toch Nederlander? Je kan geen moslim worden. Dat is onzin. Na een paar maanden ben ik ook mee gestopt om daarover na te denken en ik dacht... Beter geen religie. Ik leef gewoon mijn leven en ik zie wel waar het, waar het schip strand. Maar alhamdulillah begon ik toch weer na te denken over deze zaken. En ik dacht bij mezelf. Waarom bid je niet tot God? Vraag het aan hem. Hij weet het uiteindelijk het beste. Want je gelooft toch in God. Daar kwam ik na die tijd wel achter. S'avonds lag ik in mijn bed toen ik niet kon slapen. En ik dacht bij mezelf. Ik ga het gewoon aan God vragen. En ik begon met bidden. Niet bidden zoals de moslims doen uiteraard. Want ik wist voor rest niks van islam. Een soort smeekbeden begon ik eigenlijk te doen. En dat duurde ongeveer drie avonden. En ik zei God. Ik weet dat u bestaat. Maar ik weet ook dat u één bent. En ik vind het moeilijk om de juiste weg te nemen. Ik heb hierover geen kennis. En ik vraag u of, mij, of u mij wil leiden op deze weg. Zodat ik hem zal volgen. Na drie dagen begon ik weer goed te slapen. En na een week kwam ik uit mijn werk en het was op een vrijdag. En het leek alsof of er een soort stem in mij kwam die zei, ga naar de boekenwinkel. Ik begreep er niks van. Uiteindelijk ben ik toch naar de boekenwinkel gegaan. En ik woonde in een christelijk dorp met allemaal christelijke boeken bij de theologieafdeling. Maar subhanallah, toen ik daar dichterbij kwam, zag ik één boek staan. Het was een Koranvertaling. Ik pakte hem omdat ik nieuwsgierig was omdat, om te kijken wat erin stond. Ik begon te lezen. En dat was de eerste keer in mijn leven dat ik bewust werd van El West, -West De invluistering. Hij zei, bemoei je niet met de religies. God bestaat niet. Ben je helemaal gek geworden? Zet dat boek terug. Uiteraard schrok ik hier enorm van. Dus ik wou hem terugzetten. Maar plotseling kwam er een rustig gevoel over mij. En die zei... Neem het mee, naar huis. Dat boek kan jou echt niks doen. Ga het maar bestuderen. Toen ik bij de kassa aankwam en ik legde het boek op de toonbank, toen schrok de cashier enorm van zijn eigen boek die hij aan het verkopen was. Hij deed, hij deed een stap achteruit. Hij schrok ervan. Ik begreep nog steeds niet waarom. Het is een eigen boekenwinkel en hij verkoopt zelf een koranvertaling. Dan hoef je er niet van te schrikken. Waarschijnlijk deed Shaitan bij hem ook zijn werk. Toen ik eenmaal de tas beetpakte, toen leek het wel of er een bevrijding bij mij was gekomen. Ik voelde me net een klein kind die een mooi cadeau had gehad. Ik was opgelucht. Ik kon ademhalen, leek het wel. Onderweg naar huis was ik zenuwachtig. Ik wou snel beginnen met lezen. Maar mijn moeder zei, we gaan eerst eten. Daarna ben ik snel naar boven gegaan en ben ik begonnen om te lezen. En ik kon niet meer stoppen. Elke avond was ik tot diep in de nacht aan het lezen wat de Koran aan de mensen vertelde. In het begin was het erg vreemd, omdat de Koran heel anders is dan de Injil. Maar toch sprak het mij heel erg aan. Na een paar maanden lezen, besefte ik uiteindelijk, dit is de weg die God voor mij bedoeld heeft. Het is de enige weg. Toen dacht ik bij mezelf, oké okay, je wil moslim worden, maar wat ga je nu doen? Je kent niemand, je weet niks. Waar ga je heen? Dagenlang ging ik naar mijn werk toe en ik was daarover nadenken. Maar het antwoord lag heel simpel: de buurman. Ik had een Marokkaanse buurman. Ook die, die was een vriendelijke man, maar voor de rest we hadden we niet echt contact. Alleen hallo buurman, dag buurman. Dus Shaitan deed weer zijn werk en die zegt: Je kan niet zo naar je buurman gaan. Ben je niet lekker of zo? En zeker niet over islam praten. Uiteindelijk heb ik toch de stap genomen om naar de buurman te gaan. Ik heb aangebeld en ik zei, buurman, kan ik even met u praten? Hij zegt, tuurlijk, kom binnen. En ik werd weer warm ontvangen natuurlijk met koek koekjes en thee. Nee, nou, jullie weten het wel natuurlijk. <laughs> ik begon te praten, ik zeg, buurman, ik, zeg, ik heb een Koranvertaling gelezen. En ik denk dat dit mijn weg is. Zou u mij verder kunnen helpen? Daarop heeft hij mij een boekje gegeven, dat heet Hayalas Salah. Dat heb ik toen thuis bestudeerd. Het ging over het verrichten van het gebed. Daarna heeft hij mij in contact gebracht met mensen bij een moskee in Leiden. En die hebben mij wat aantal zaken uitgelegd over de islam. Wat de islam is en hoe dat precies in zijn werk gaat. Ik ben ook een keer mee naar moskee islam hier in Den Haag om te kijken bij het gebed. En die vriend van mij die vroeg, hoe voel je je eigen? Maar ik voelde me echt totaal op mijn gemak. Hij zegt, dat klopt, want dit is het huis van God. Toen dacht ik, ja, subhanallah heeft gewoon gelijk. Daarna is mijn shahada snel gekomen. Eenmaal terug in Leiden ben ik twee avonden, drie avonden met de imam aan, aan het praten geweest over een aantal zaken. En toen zei de imam tegen mij, het is beter dat je nu je shahada doet als morgen als je in deze zaken gelooft. Want als je sterft, sterf je als moslim. Toen dacht ik, subhanallah heeft gelijk. En daarna heb ik gelijk na het maghrib gebed mijn shahada uitgesproken. Vanaf die tijd is alles snel gegaan. Ik kwam in contact met een broeder die een islamitische winkel had in Leiden. En die heeft mij verwezen naar deze moskee. Ik ben meegegaan met een aantal broeders naar Utrecht naar een lezing. En sinds die tijd is het balletje gaan rollen. Ik ben bij de Soenna Moskee gekomen. Ik ben aan het leren geweest. Alhamdulillah. Ik heb een aantal zaken geleerd. En probeer dat gelijk in de praktijk toe te passen. En ik denk dat dat voor jullie ook een goed advies is. Door niet te wachten met het praktiseren van de dingen die je leert. Omdat dat toch het belangrijkste is in de islam. De daden. Want we kunnen allemaal veel kennis hebben. Maar als wij er niks mee doen, zal dat ons niet baten op de dag der opstanding. Dat is het enige advies wat ik jullie mee wil geven. En dat wij allemaal beseffen dat de islam de enigste weg is. Naar het ware geluk. Jazakum Allahueu khairan.